So that you can see, simply when something's bothering you, simply I tell you what to do. You got to believe. You got to believe. And you will surely find. You better believe. You better believe. It's sure to ease your mind. Come on, believe. Come on believe. There's something up above. Yes, there's something. There's something. That something is love. Believe in something. Something is love, simply. simply. So she won't forget. you won't forget. It. Simply, I'm making you a bet. Simply, sleep. when trouble comes your way, comes your way. simply remember, remember what, what I, I say. say. You got to believe. believe. And you will surely find. You better believe. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag lieve mensen, vrienden en familie van Gerben hier in Ruijghoort, hier in de kerk van Ruijghoort. De kunstenaarsgemeenschap die Gerben mede tot stand heeft gebracht. Um, een klein verzoek van de familie is dat als er foto's en filmpjes gemaakt worden, dat die... Uh, niet zomaar op de socials gedeeld worden... maar eerst ter goedkeuring worden overlegd. Dank je wel. Het is ook misschien een mooi moment om je telefoon... stil te zetten of uit. Is anders wel awkward. Goed. Gerben. Mysticus. Ingefluisterd door oude wijsheden... en stille krachten. Beschouwer van... Cosmische bewegingen, maar ook van het kleine. De berenklauw die hier decennia in de nis heeft gestaan. En de grote open haard, die uh, mochten er dus niet weg. Want dat zou het einde van Ruighoort zijn. German, wij zijn je dankbaar. Dankbaar voor Ruighoort, voor elkaar, voor je hele nalatenschap. Te veel om op te noemen. Ik heb Gerben wel eens horen zeggen dat hij Ruighoort zag als een vluchthaven. Zijn probleem met de wereld was dat hij niet wist wat hij ermee aan moest. Het was niet zijn wereld. Een Ruighoort, een vrije plek. En de toekomst is aan ons. Maak er het beste van, zei hij. En als ik er niet meer ben, zet hem op. I will sing the Mahamrityunjay mantra, which is a Mantra to uh, Shiva to get liberation from death. Oh. Sugand pushtivana Urmarukami Babandana Brutyor Mokshiam Bratam Can you join me for the three Om, Shanties? Om Shanti? Shanti. Shanti. En zo beter. Om te beginnen, namens de uitgebreide familie Hellinga en aanverwanten... ...spreek ik onze grote dankbaarheid uit voor de professionele en liefdevolle zorg voor mijn broer door de medewerkers van de afdeling Kerf van Oudburg in Bergenbinnen. Het was heel tof, zoals jullie hem hebben bijgestaan. Dichterijn. Hebben jullie me wel kunnen verstaan net? Oh, gelukkig. Oké. Okay. Uh, wat ik heel bijzonder vond, afzien van zijn leven, was dat hij zelf zijn dood heeft aangekondigd. Vorige week zaterdag is hij gestorven, maar vorige week dinsdag viel hij. Toen werd hij weer op de been gebracht en toen zei hij, ik ga sterven. En toen bleek dat hij long longontsteking had en toen kreeg hij morfine. En het einde van het verhaal is bekend. Zaterdag was hij na een aantal dagen slaap voor eeuwig ingeslapen. Van de zes leden van ons gezin is er nog maar één in leven. Die ziet u hier. In volgevlucht stel ik de leden van het gezin voor. Dus één. Ja. Uh, dat is dus Gerbe. Hij werd in, op 29 december 1937 geboren. En blijkens die foto waren zijn ouders en hij zelf daar heel blij mee. Een gelukkig je. Gerbe werd als globetrotter geboren, te weten is samen dan in het Zwitserse bergdal Engladien. Suwots was hun woonplaats. En mijn vader was daar leraar Nederlands op de middelbare school voor, uh, als ik het goed heb, Nederlandse jongens. Het waren Nederlandse jongens, meisjes weet ik niets van. Uh, en uh, mijn moeder was een soort van uh, manische van alles om uh, die jongens te begeleiden, want ze waren natuurlijk van uh, ver weg uit Nederland. Dan gaan we naar afbeelding 2. En daar zie je dat er een nieuwkomer is in een familie. En dat is Anne. Zij is 9 maart 1942 geboren in Amsterdam. En dat is uh, zo... Uh, even nadenken. Uh, vier jaar en een kwart jaar daarna. Zij heeft als kunsthistorica... Later, uiteraard in musea en hogeschoolonderwijs gewerkt. Wat deze foto niet laat zien, is dat Anne later uitgroeide tot een mooi meisje, CQ-vrouw. Deze foto, dit is heel belangrijk, is van mei 1943. Uh, het gezin woonde toen in de rivierenbuurt in Amsterdam. Daar woonden toen vele Joodse mensen. Gerben. ...maakte op de kleuterschool mee dat Joodse klasgenootjes weggingen om nooit meer terug te keren. Gerwen is zijn hele leven fel anti-antisemitisch geweest. Die heeft grote indruk op hem gemaakt. Vader was tijdens de Korte Oorlog de Schermutselingen van 10 mei tot 17 mei officier. Uh, is, maar hij is daarna niet in krijgsgevangenschap gegaan, heeft zich daar niet voor aangemeld. Maar in 1943 werd hij nogmaals opgeroepen. En toen moest hij onderduiken en zijn ze vlak na het maken van deze foto... Eh, ondergedoken in Doornspijk. Op de, eh, een klein huisje op de Veluwe, midden op de hei. Piepklein houten huisje, midden op de hei, heel primitief... Gerbert kreeg daar schoolles van mama en vader. Gerbert heeft die periode als dubbel ervaren. Enerzijds kon hij heerlijk zwerven op, over de heide. Hij was natuurlijk uh, toen al een, uh, iemand die vrijheid zocht. Anderzijds vond hij de laagvliegende vliegtuigen eng zo over de heide. Misschien wel een onbewuste inspiratiebron van zijn gefantaseerde documentaire. Rudy Schokker helpt niet meer. Gerber voerde ook uh, op die heide vele gesprekken met vader. Uh, en dat is zo mooi. Uh, onze vader was uh, met alf, elk van zijn kinderen een gelijkwaardige gesprekspartner. Of beter gezegd, die kinderen behandelde hij als een gelijkwaardige gesprekspartner. En daar hebben we alle vier... Hele goede herinneringen aan, alleen ik dan nog in lijf, levende lijven. Dan gaan we naar foto 3. Paul, na, uh, door, na de bevrijding, is op 17 juni 1949 taatske geboren en die werd ook warm welkom geheten. Mama heeft tijdens de bevalling, toen flink gevloekt hetgeen niet gebruikelijk was in de bijbelbeeld. Want daar waren we ze natuurlijk. Spoedig daarna is de familie teruggegaan naar Amsterdam. Taatske heeft zich later vooral spiritueel ontwikkeld. Het ging bosten met zuster Anna, die uh, tolemina was. Op de foto is daar nog niets van te merken. Dan gaan we naar 4. Ja. Nou, op 7 juni 1949 is Kees geboren. Uh, hij heeft een iets wat rommelige carrière gehad... op de toenmalige rekencentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uh, nou ja, wat dat precies inhield, dat uh, wordt bij de volgende uitvaart verteld... Gerbe noemde mij liefkoosend kaasje en later broeder. En uh, zoals ik van Gerbe ken van zijn hele leven is hij eigenlijk gatenkaas. Uh, want uh, de eerste elf en een half jaar was ik er niet, dus daar ken ik hem niet van. En hij is vrij vroeg uh, van school gegaan, dat wil zeggen... Toen hij jaar of 16 was, is hij naar een Engelse kostschool gestuurd. Die hij overigens zelf gekozen had. Hij mocht dus de school zelf kiezen. En hij moest kaas meenemen. En de meest stinkende kaas, wie hem de meest stinkende kaas meenam, die zou winnen. En hij won namelijk met de Limburgse kaas. Na de kostschool heeft Gerben een auditie gedaan in Wenen voor een toneelopleiding... Hij sprak geen woord Duits, maar werd aangenomen met een voordracht in het Engels van Shakespeare. En hij ontmoette op die school Inge, zijn eerste vrouw. Dormonen de deden werk. Toen Runa onderweg was, zijn ze getrouwd in Amsterdam. Ik herinner dat nog. Uh, ik was dus heel klein nog. En uh, ja, ik moest worden beziggehouden. Ik heb toen van de één grootvader leren klok kijken En op een gegeven moment... Uh, kreeg ik benauwd van, uh, van dat geheel en dan ging ik tot diepe schaamte van mijn zussen een paar rondjes rond de tafel rennen Gerben was toen werd later kort daarna piepjong een vader van als ik het goed heb uitgerekend 20 jaar onze vader was er een gevierd hoogleraar even kijken uh, ik zie dat ik uh, iets oversla. Dus ik ga eerst nog even naar foto 5. Uh, nou, dat zie je gewoon: een, een, een, ja. Vier uh, leuke kinderen. <lacht> en uh, ja, slechts één is heel blij ermee. <lacht> Dan gaan we naar foto 6. Ja. Dit is uh, een echt statieportret van het gezin. Hier zie je dat, uh, ja, dat het belangrijk was om te laten zien dat, je, uh, zeg maar een, een, uh, dat de vader een mooie carrière heeft en dat, het, dat ze een soort van welvaart uh, verkeren. En uh, op zijn mooist aangekleed. Hè. Mijn moeder was zeg maar een soort van traditionele huisvrouw. Hoewel ze totaal niet traditioneel was. Maar toch, die rol vervulde ze met verven, moet ik zeggen. Dus iedereen werd mooi gekleed. Uh, even kijken. Ja. Vader was dus een gevierd hoogleraar in Nederlandse taalkunde. De combinatie van markante kop, faam van grote geleerdheid en boeiende voordracht, zoals Scherbe dat dan ook had later, oefende aantrekkingskrachten uit op vrouwen. Dat is nu helemaal zo. En in uh, 1958 kwam het tot de scheiding... Um, dat wil zeggen, niet officieel, want mijn moeder hield dat tegen, maar vader ging weg en, uh, om niet meer terug te keren in het gezin. Maar we hebben allemaal wel daarna nog contact met hem onderhouden. Niet lang daarna uh, is scherp gescheiden. Dat huwelijk heeft dus heel kort stand gehouden. Um, ja, dat is... Dat is begrijpelijk, dat uh, als je zo jong trouwt, dat het dan kort stand houdt. Ik, ik, ik vertelde net dat, uh, dat mijn vader dus ook een soort theatrale kant had, met zijn colleges geven, hè, dat moet je vertellen. En dat theatrale heeft Gerben duidelijk van vader geërfd. Eerst waren de toneelregies die Gerben deed en toneelstukken die hij vertaalde en ook... Toneelstukken die hij zelf schreef. Uh, ik ga het niet allemaal noemen, want u kunt dat natuurlijk overal lezen. Uh, veel later, dus tientallen jaren later, kwamen er toneelrecensies van zijn hand in Vrij Nederland die mama met liefde door haar hulptroepen. Studentes tussen, tussen de haakjes, in, in plakboeken liet plakken. Na de toneelstukken die hij had geschreven, was de periode van de hardbold stories die hij schreef. In de loop der jaren ging het bewogen schrijven van schermen zich steeds meer en meer in de richting van het spirituele. Even tussendoor. De carrière als schrijver van Gerben past mooi binnen tra de tradities van zowel de Hellinga kant als mijn moeders kant, de Riemenskant. kant. Al de vier grootouders hebben boeken geschreven. Het slotakkoord van zijn leven was mooi in die zin dat hij ondanks of juist dankzij het gemis van de kennis van de actuele wereld, met gekkigheden als Trump en noem maar op, een soort van zend Weinig woorden waar grondig over nagedacht was. Aukje, mijn vrouw en ik, vonden het fijn om hem te bezoeken. Hij was, zoals hij op de oude foto's van vroeger eruit zag, zachtmoedig. Ik dank u. Het scherm gaat weg en daarna wil ik Felix uitnodigen. Oh ja. doet hij het nog beter. Ja, heel mooi. Oké, okay. uh, ja, ik zal meteen zeggen... een aantal dingen die ik ga zeggen overlappen een beetje met Kees. Want die heeft Gerbens hele levensgeschiedenis kort op een rijtje gezet. En ik pak daar een deeltje van mee. Maar goed. Um, ik ben overigens Runa. Ik ben Gerbens oudste dochter. Dat komt zo verder in het verhaal nog wel aan de orde. Maar uh, Weemoed, dat is het verhaal dat me deze week te binnen schoot om mijn gevoel over het overlijden van vader Gerber te beschrijven. Hij was 88, hij leed aan dementie en helpt Parkinson. Hij vond het zelf genoeg geweest. Dat heeft hij de afgelopen tijd een aantal malen duidelijk gemaakt. Hij is op een vredige manier gestorven met Ginny aan zijn zijde... en met mensen die van hem hielden die langskwamen om afscheid te nemen. Het was een tijd, maar het is ook het definitieve einde van een tijdperk... Nooit meer de kans om hem een knuffel te geven, nooit meer de kans om met hem te praten en nooit meer de kans om, vra om vragen te stellen. En dat maakt weemoedig. Al weet ik dat ik sowieso te laat ben met de vragen die ik misschien had willen stellen. Hij vond het in de afgelopen jaren heerlijk als je langskwam, maar wie Gerbe in de afgelopen tijd mee heeft gemaakt weet dat de verhalenverteller al sinds jaren steeds stiller werd. Of vertelde hij me twee maanden geleden plotseling, toen we in het restaurant van het verpleeghuis Oudburg een paar mensen zagen biljarten, dat hij vroeger als student in Wenen veel gebiljart had. Dat verraste me op een of andere manier. Al paste het wel bij het feit dat hij de laatste jaren met veel plezier heeft gekegeld en gesjoeld. Maar wel jammer van die vragen die ik eigenlijk nog best had willen stellen. Dat waren er best veel. Gerbe en mijn moeder Inge ontmoeten elkaar aan het Max Reinhardt-seminar in Wenen waar ze allebei toneel studeerden. Gerbe, zoals je net gehoord hebt, uh, sprak dus nauwelijks Duits. Een kleine anekdote uit die tijd is dat hij naar de drogist ging om een borstel te kopen... en hij vroeg om brusten in plaats van een bruste. Uh, nou ja, dat soort dingen. <laughs> ze waren jong, te jong, toen ik geheel ongepland geboren werd. Uh, ze verhuisden naar, de, naar Berlijn, was overigens zo'n apart verhaal, best lastig om dan een kind te hebben als je allebei studeert, maar goed. Ze verhuisden naar Berlijn, waar ze gelukkig in het westelijke gedeelte van de stad gingen wonen, want anders had ik met een Duitse moeder mijn jeugd waarschijnlijk in de DDR moeten doorbrengen. Ik had er niet aan moeten denken. Na de bouw van de muur gingen ze naar Amsterdam en ze gingen uit elkaar toen ik zes was. Gerben speelde daarna nog maar een beperkte rol in mijn jeugd. Ik geef het toe, dat heeft me jarenlang best dwars gezeten. Daar ben ik in de geheel overheen. Maar ze waren jong en bovendien was de West wet destijds heel simpel. Een kind hoort bij de moeder, afspraken over co-ouderschap en dat soort dingen, die bestonden helemaal niet. Ik had hem graag gevraagd hoe hij die tijd heeft beleefd, maar dat is er dus nooit van gekomen. Niet zijn schuld, mijn schuld. Zelfs als ik Gerbe toen niet veel zag, inmiddels realiseer ik me dat ik best in zijn gedachten geweest moet zijn. Want van de reizen die hij maakte, nam hij vaak cadeautjes mee die ik mijn hele leven heb gekoesterd. Zoals bijvoorbeeld een Mongoolse theetegel, met een mooi hamer en sikkel erop. Uh, en munten van de VOC uit Sri Lanka. En ik kan me niet meer herinneren of het de premières waren, waarschijnlijk niet. Maar ik heb Kees de Jonge, Ajax Feyenoord en Pieswies met hem gezien. Ik weet dat ik destijds behoorlijk trots op hem was. En terecht, want hij heeft niet voor niets de Henriette roland Hols prijs voor zijn toneelstukken gewonnen. En hij speelde op cruciale momenten ook een belangrijke rol in mijn jeugd. Dankzij hem heb ik twee keer het Henk gekregen. Die eerste was de enige pop waar ik ooit in mijn leven echt mee speelde. Een grote lappenpop met rood haar en met sproeten die Sinterklaas, ik geloofde er toen nog echt in, me gaf en die ik na Gerbens vraag hoe ik hem ging noemen... spontaan Henk doopte en die ik overal mee naartoe nam. Henk had armen en benen die je in de knoop kon leggen... handig als je met hem in een boom wilde klimmen. Een jaar of elf later deed ik eindexamen... en was op zoek naar een kamer... wat destijds in Amsterdam ook al niet makkelijk was. Ik was er bij ranzige mannetjes en strenge vrouwen geweest... die als hospes of hospita... onder zeer onplezierige voorwaarden kamerstuur hadden... toen Gerben me bij de uitreiking van mijn examen, de onderhuur van zijn woning op de stadhouderskade als eindexamen cadeau gaf. Dat kon toen nog wat makkelijker dan toen. Ik denk dat je nu binnen de kortste keren problemen met de gemeente krijgt. Maar het was een geweldig geschenk om, in mijn, studie, om mijn studietijd mee te beginnen. Ik sliep op de zolderkamer die hij voor zijn verhuizing naar Ruigoord als werkruimte had gebruikt. Dezelfde ruimte waarin ik de wintervlinder zag vliegen... die velen van jullie zullen kennen uit zijn autobiografische boek... met dezelfde ti titel over zijn leven als mysticus. De huur deelde ik met een aantal andere studenten... en bij de eetgroep die we hadden dook af en toe ook een Henke op... met wie ik sindsdien haast 50 jaar samen ben. Ik weet niet of misschien had ik Henk ook ontmoet zonder dat we daar woonden... maar dit heeft het wel bevorderd zeker... Uh, toch heeft het mijn best tijd gekost om een relatie met mijn vader bij te stellen. Ik kwam als kind af en toe in Ruigoord en voelde me daar altijd behoorlijk verloren. Sorry dat ik het zeg, maar... <laughs> uh, hij was met andere dingen bezig en ik kende er niemand... en er was er te zelden om aansluiting bij andere kinderen te vinden. Ik weet dat er heel wat mensen zijn die niet eens wisten dat hij een oudste dochter had... Gelukkig zijn we de afgelopen decennia, hebben we elkaar de afgelopen decennia alsnog gevonden... en niet in de laatste plaats dankzij Ginny... die zich echt heeft ingezet om ons contact te verbeteren. En daar ben ik heel dankbaar voor. Zijn bezoeken aan Hongarije, waar ik jarenlang correspondent was... Zijn gesprek over van, onze gesprekken over van alles en nog wat... maar dommerwijs dus niet over de vragen die ik nog had willen stellen... maar niet gesteld heb. De wandelingen die we samen door Amsterdam gemaakt hebben... Waarbij die een geweldige gids was die van alles wist te vertellen over de stad. En ook die laatste jaren in bergen. Het zijn dingen die ik niet had willen missen. Dus, lieve Gerben, je reis in deze wereld is voorbij. De laatste, plate... <coughs> de laatste halteplaats was bepaald geen gemakkelijke. Al werd je gelukkig met veel liefde en zorg omringd door de verpleging van Oudburg. Maar missen zal ik je. En de vragen die komen misschien in een ander leven nog wel. We were born before the wind, also younger than the sun. The Bonnie Bolt was one As we sailed Into the misty Hark Now hear the sailors cry Smell the sea And feel the sky Let your soul And spirits fly Into the misty And when that fog on blows You know I will become more And when that fog on Goedemiddag, mijn naam is Felix. Ik was uitverkoren om vanaf 1987 vriend te mogen zijn met Gerben. Op een dag stond hij voor mijn neus in de balie die ik had opgericht. En hij zei, waar ben je mee bezig? En dat was het begin van een jarenlange conversatie. En daar kom ik zo nog even op terug. Echter. Ik vind dat woord gecondoleerd zo vreselijk. Dus ik dacht toen ik hier kwam... wat voor een term zou Gerben als woordsmit gemunt hebben. Mijn deelneming. Ook oh, vreselijk. Ik denk dat hij gezegd zou hebben... we vieren het feest. En aan het begin van mijn kleine toespraakje... wil ik jullie wat laten zien. Ja, het is te ver weg voor iedereen. Maar dit is een rol toiletpapier. En daar heeft een passantstreep kunstenaar... die een poosje op Ruigort verbleef. Ergens begin jaren negentig. Een soort linodiumdruktechniek druktechniek toegepast. En het is gewoon een animatiefilm. Het is werkelijk ongelooflijk bijzonder. Dus ik dacht... Zoals je een penning overdraagt, geef, geef ik die aan Tigo. Oké. Oh. Okay. Uh, ja, Germen, het, het kost me moeite om, uh, om in het verleden te spreken... Dat zullen jullie wel herkennen. En dat is al gebleken nu uit de bijdrage van zijn dochter en van zijn broer. Die was natuurlijk een indrukwekkende persoonlijkheid door zijn veelzijdigheid, door zijn geduld, door zijn empathisch vermogen, zijn leergierigheid, zijn trouw aan zijn vrienden, zijn autonomie, zijn tolerantie. En hij was in geen enkel opzicht manipulatief. Dus voor Raag wordt heel erg belangrijk geweest. Zijn eerste herinneringen, ook daar heeft Kees wat over gezegd... dus ik ga een beetje strepen in de tekst... die zullen vooral terug zijn gegaan naar die gitzwarte periode... In de, tijdens de Tweede Wereldoorlog... toen hij dus met zijn ouders en zusje op de hei bij Nunspeet... was ondergedoken, in een klein stenen houten huisje. En er was dus altijd de angst dat ze opgepakt zouden worden... Na de oorlog speelde hem dat parten. Woede, een grote drang naar vrijheid. De huisarts op de Apollolaan, die ik gek genoeg ook gekend heb, de jo een Joodse huisarts, die gaf hem de sleutel van zijn huis, zodat Gerben altijd toegang had tot een enorme bibliotheek waar hij zijn honger naar literatuur kon stillen. Zo hoort het in het leven, dat je dat soort mensen tegenkomt. En zo was er ook een bevriende psychiater van de familie. En die begreep, dat, die, dat begreep die onrust bij Gerben. En zijn ouders aanraden hem alle vrijheid te gunnen. Kees heeft verteld over de kostschool in Engeland. Waardoor hij zo'n onnadrukkelijke Anglofiel was. Hij ontmoette er Inge, reisde af naar Wenen. Nou goed, dat ga ik niet herhalen. Wat wel essentieel is om. Te definiëren, ik vond het allemaal wat magertjes in de kranten, hoe ze de kracht en het ambachtschap van Schermen hebben ontleend. Maar hij was natuurlijk een homo universalis. Maar ja, zo'n titel zei hem niks. Maar de erkenning eind jaren zestig van zijn ambachtschap als theaterschrijver, als criticus, als thrillerschrijver, als romancier, als kenner van de wereldpolitiek, die wezen hem de weg. En zoals velen uh, hier aanwezig, en ik zag Hans Dagelet uh, zitten, die een hele belangrijke rol speelde in dat toneelstuk, namelijk de voorstelling van Theo Thijsens, Kees de Jonge. En wij, de toeschouwers, en ik was nog maar dertien, wij waren verpletterd zijn geniale dramaturgische drama, ingreep, Kees de Jonge door twee acteurs laten spelen, Hans Dagelet... En Wim van der Gein, dat was een briljante zet om de onvermijdelijke verburgerking van jongvolwassenen aan de orde te stellen. Over vriendschap. Toen ik twintig jaar geleden in het ziekenhuis in Maastricht lag, reisde Gerben direct per omgaande naar mij toe. Geweldig was dat, zo sprak hij dan. Geweldig. We hebben daar eindeloos gesproken over zijn schrijverschap. En het stimulerende was altijd, het werd meteen een gedachtenwisseling. Er zijn nogal veel mannen, ja, mannen, die alleen maar blijven praten en niet naar de anderen luisteren. Nou, Gerber was niet met zichzelf bezig. Die stelde tientallen vragen terug. Hij was een wereldbeschouwer, zag de lange lijnen van de geschiedenis, het theater in de wereldpolitiek. De nimmer te stoppen machtsverlust van wereldluiders. En nu zouden we daar weer over gesproken hebben. Desnoods met weinig woorden. Het gevaar dat Nixon heette. Hij was een van de ergste ooit, zei Gerben. Kreeg ik in de vorm van een met zwart, met inkt betekende toiletrol. Afin, dat is al verteld. Ik herinner mij Gerbens kijk op zijn schrijverschap. Luister, dit zei hij erover. Dus ik citeer hem nu. Aan ideeën heb ik nooit gebrek. Als ik zo'n vlaag krijg, zo'n he zo idee helemaal uit het niets, dan moet ik daar eigenlijk meteen mee aan de slag. Ideeën komen uit het onderbewustzijn, dat vervolgens gevoed wordt door het bewustzijn. En in dat bewustzijn schuilen waarnemingen en observaties, maar toch onttrek je het materiaal aan je onderbewuste. Het komt als modder, als blubber naar boven. En dan wordt dat weer op het bewustzijnsniveau... tot een samenhangend verhaal gestructureerd. IJzersterk, hoe hij over het schrijverschap sprak. Over Ruigoort zei Gerben altijd... het is niet gesticht, we hebben het laten gebeuren. En hij was de afgelopen jaren zeer trots en blij... Met de nieuw aangetreden generatie kunstenaars, die opnieuw in staat waren. om op een onnavolgbaar hoogstand, hoogstaand moreel niveau. gezag op te bouwen. Waardoor gemeenteambtenaren en wethouders. en de burgemeester niet te vergeten, accepteerden dat ze Ruighoort nimmer konden verjagen. Gerben was een wijskeer. Hij heeft velen de betekenis en kracht van de I Ching bijgebracht. Dat eeuwenoude Chinese boek over de leer van de veranderingen is een meestelijk hulpmiddel om de krankzinnige systemen van de wereld te begrijpen, om de stilte van mensen te verstaan. De voorspellende en paranormale gaven van de I Ching wijzen de weg als de gaal te groot is. Als het er op aan kan komen, pas ik die lessen van Gerben graag toe probeert u zich stellen dat ik in de nadagen van mijn PvdA-voorzitterschap drie van die penningtjes had en bij een vergadering met Wim Kok in de lucht gooide en in de I-Chink bladerde en tegen Wim Kok zei volgens de I-Chink moet je dit niet doen. Dat vond Scherben geweldig. Maar ik, ik, ik, vond, ik nam het serieus, ik werk er nog steeds mee en uh, ik zal zeker af en toe Genie lastig vallen, omdat hij is net zo'n wijsgeer, maar dat weten jullie. Het liefst en daar wil ik eigenlijk mee, mee eindigen. Het liefste is bondgenootschap van Genie en Gerben, ja, bijna 40 jaar. Wat een fenomeen. Gerben hield zielsveel van genie. Ook omdat je hem als geen ander, dat was ook wel weer geestig, tegensprak. Ik zei wel eens, als de dochter van Soekarno. Niet Suharto, maar van Soekarno. Want dat was een charmante man. Maar hij zei ook altijd over je, je bent helderhoorend. Je bent helderhoorend. Tenminste, zo heeft hij mij dat uitgelegd. En... Je hebt nooit opgegeven. De energie die jij hem hebt gegeven de laatste jaren... die was onuitputtelijk. Hulde daarvoor namens iedereen hier aanwezig. En dat is precies wat ik wilde zeggen met Tycho en alle vrienden... Zijn we jou daar zeer dankbaar voor. En wat schreef Germen ook alweer in zijn boek over de dood en meer? Citaat. Ouderdom en doodgaan is een zware tijd. Daar zijn we als mensen niet op voorbereid. Aftakeling is een enorme ervaring... Adieu, lieve vriend. Lieve pap, het leek me mooi om een verhaal te vertellen, verhaaltje, ik zal het niet al te lang maken, over uh, de magie van het leven en hoe jij daar mee bezig was en wat voor invloed dat ook had op mijn leven. Toen ik eerder vandaag aangelegde, uh, aan het bedenken was van... hoe zat het ook alweer allemaal? Want het is toch wel zo'n zeker 25 jaar geleden. Toen realiseerde ik me dat het verhaaltje... eigenlijk vooral over mezelf gaat. Maar ik dacht ik vertel het toch. Want het is ook heel tastbaar. Want het gaat ook over het huis... waar ik nu nog steeds in woon. Waar de meisjes zijn opgegroeid. Ze wonen daar inmiddels niet meer. En, en um, even denken... Het was zo, ja, iets van 27, ja, misschien wel 27 jaar geleden. Meisjes waren echt nog heel klein, een babytje en een peuter. Ik had net de relatie met hun biologische vader beëindigd, de biologische vader. Want de echte vader, die is er nog steeds, die zit daar. De hartvader. Um, en ik had geen huis, ik, ik woonde in de onderhuur... Wat toen nog vrij makkelijk ging, natuurlijk. En uh, ik stond ingeschreven bij de Woningbouwvereniging. En ik stond daar, uh, ik ging daar vaak naartoe ook, want ze zagen mij als een nogal lastige klant. Want ik weigerde alle huizen. Ik vond ze allemaal niks. En ik was ook blij dat ik dat vol heb gehouden. Want ik, ik wilde echt een huis waar ik iets bij voelde. En ik wilde het liefst in Oud-West en het aller, allerliefste op het WG-trein. Toen kwam er een huis vrij op het g terrein en toen was, had je nog zo'n papieren krantje. Dus um, ik had dat ingevuld en ik, werd, ik wachtte af en toen werd ik tweede op de lijst. En uitgenodigd om te komen kijken, dus ik dacht oké, okay, op het g terrein uh, Ik ga er naartoe en ik deed de deur open, de zon scheen in dat huis. en Ik had meteen zoiets van yes, hier wil ik wonen. Dus ik had pa opgebeld van, pap, ik heb het huis gezien, waar ik echt, wat ik wil hebben. Toen zei hij, oké okay, me. als je dit huis wil, dan gaan we ervoor zorgen dat je het krijgt. Ik weet hoe het, een, ik weet, ik heb het idee, ik weet hoe het moet. Ik heb een soort spel, uh, een spel, uh, like a spell on, on it, niet een spelletje. Uh, koop een rode doek een nieuwe doek niet een doek wat je al hebt en wat al wat een en ander heeft meegemaakt maar een, ro een rode doek zonder energie uh, die je er zelf al in hebt gestopt dus ik naar de winkel rode doek gekocht ga naar het huis maak een foto of schrijf anders het adres op dat is wat ik deed ik schreef het adres op rode doek mee ik stond voor dat huis en ga daar staan en ga visualiseren hoe je ...in dat huis zou wonen. Dus ik stond daar met die doek... ...mijn handen op mijn hart en mijn ogen gesloten... ...te visualiseren op de stoep. En ik zag mezelf met de sleutel de deur open doen... ...naar boven gaan... ...daar de deur open doen. Ik zag de zon in het huis... ...ik keek naar beneden... ...ik zag daar de meisjes op het plein spelen... ...als ze wat groter zouden zijn. En ik voelde hoe, hoeveel rust het me zou geven... ...als we daar zouden wonen. Dus kortom, ik zat er helemaal in. Ik ging naar huis... En thuis uh, ging ik nog even op het rode doek zitten, wierook aangestoken, weer visualiseren. En dan vervolgens uh, had hij gezegd van vouw het doek op met het, met het adres en doe het onder je matras aan de rechterkant. Alles precies gedaan, zoals hij zei. En toen in volle verwachting afgewacht en uh, ik kreeg een telefoontje. Um, sorry, je bent tweede, maar de familie voor je, die hebben het huis genomen. Dus ik was helemaal teleurgesteld natuurlijk. Paar weer opbellen, pap, ik heb alles precies gedaan zoals je zei. Het heeft niet gewerkt. Dus een paar dagen later kwam weer het volgende krantje. Dan zag ik een huis dicht bij het weg het heet Rijn. Ik dacht, nou ja, nog steeds teleurgesteld dan dat huis, maar het was uh, aan de... Dat kost dat gracht of zoiets. En um, ik had me daarvoor ingeschreven. Ik, was weer, ik had een bezichtigingafspraak gekregen. En um, ik ben er nog niet langs geweest. Maar toen werd ik weer, een paar dagen later of zo. Ik weet het ook niet meer precies, lang geleden. werd ik weer opgebeld van... Ja, um, de familie die het huis op het WG-terrein zou nemen... die hebben gekozen voor, toch gekozen voor het huis aan de Da Costa gracht Dat huis, ja, dat huis dus. Um, heb je nog interesse? Dus ik helemaal, yes! Dus helemaal blij. Pa weer opgebeld. Pap, moet je horen? Ik was schreeuwd in de telefoon van enthousiasme. Het is gelukt, ik heb het huis! En toen zei pa van... Zie je wel, Noemie. Nooit vergeten dat magie bestaat. Het leven is magisch. Dus ja, pap, ik weet het en ik zal het niet vergeten. Het leven is magisch. De dood is magisch. En de leven en de dood, samen is één groot magisch geheel. Hallo allemaal. Ik eh, krijg vaak de vraag, hoe was het om in Ruighoort op te groeien? En, en mijn antwoord is tegenwoordig heel gewoon, op een ongewone manier. Eh, ik herinner me vroeger toen de winters nog echt koud waren. Eh, in dat gekraakte huis hier tegenover. Bouwjaar 1898, enkel glas, enkel steens... Dat huis dat was eigenlijk één grote kier. En er zaten dan met z'n drieën rond de houtkachel, de hond erbij, de kat erbij, de warmte van de kachel. Gerben met een boek. Um, ik herinner me nachten in de luchtbus, op weg naar een of ander festival. Snachts rijdend over een snelweg, Gerben en de volwassenen die nog zachtjes zaten te praten. Of die keer in Polen bij de Rainbow Gathering. Uh, de rivier was overstroomd, die moesten we oversteken uh, om weer bij de luchtbus te kunnen komen. Uh, ik op de nek, bij papa. Wat ik me ook herinner, uh, het geluid van de borrelende waterpijp en de geur van hasjes op zijn werkkamer. Verhalen over beroemde mensen die hij de toekomst had voorspeld en dat het achteraf allemaal klopte. <lacht> Verhalen over LSD-trips die die nood had overleefd en... Diners, bruiloften, verjaardagen, etentjes hier in de kerk. Uh, toen nog niet zoveel begrafenis als nu. En wij als kinderen die dan rondrenden tussen alle eters en uh, mijn vader, op wie ik zo trots was. Een goede kans dat die dan in de loop van de avond hier stond, waar ik nu sta, gedichten voor te dragen. Uh, een lezing te geven over taoïsme of te vertellen over een van de reizen van het Amsterdamse Ballongezelschap. In ruiggoed opgroeien is voelen alsof je ergens, of alsof je altijd ergens bij hoort. En dat alles meestal vanzelf wel goed komt. Want we hebben elkaar en dat heeft iedereen hier. De afgelopen week was voor ons als familie verdrietig, maar het was ook heel mooi en heel bijzonder. Het was heel fijn om alle beelden van Gerben terug te zien. Foto's, verhalen uit te wisselen, video's terug te zien... Want ineens zagen we weer de oude Gerben. De Gerben die zo mooi kon vertellen. En die met zijn woorden zoveel betekenis kon geven aan het leven. Dat is lang geleden alweer. En um, ik zag een video op YouTube van journalist Rick Zaal... die bij ons thuis over de vloer kwam om een reportage op te nemen. Een half uurtje duurt dit ongeveer. En um, je ziet het oude huis dat er nu niet meer is... Uh, ik ben een jaar of zeven, ik lees een stripboek op de bank. Uh, Ginny die scheelt de aardappels. Gerben vertelt, <laughs> Ger vertelt over de I Ching, over woning in hoort, over zijn werk als schrijver. Uh, hij gooit er te loops even een quote van Vergilius tussendoor... over de dichter die in de natuur hoort te wonen, maar de rook van de stad moet kunnen zien. Hij uh, ja, was in goede vertelvorm. Hij vertelt ook over zijn ervaringen met hasjmelk... Alsof het iets is dat naast de yoghurt staat in de supermarkt. En Gerben was 50 toen hij mij kreeg. Een man op leeftijd met meerdere levens achter zich. Hij voelde voor mij nooit oud, pas toen hij een jaar 75 werd. Ik vond altijd dat ik een hele normale jeugd had. En, um, pas later ben ik gaan beseffen dat dat misschien niet zo heel gewoon was. Maar Gerben die vond het in ieder geval de normaalste zaak van de wereld. Um, en misschien hoort zo'n jeugd als dit ook wel gewoon normaal te zijn. Een jaar of tien geleden, toen vroeg ik hem... Uh, pap, wordt het niet eens tijd dat jij uh, autobiografie schrijft? Je hebt zoveel meegemaakt in je leven. En ja, zei hij, ik denk daar ook al een tijdje over na. Ik heb ook een titel. Het leven van een gewoon mens. <lacht> ik zei, uh, een gewoon mens... Nou ja, en voor ieder kind is uh, zijn papa natuurlijk een soort godheid. Maar ja, Gerben die had in, uh, in New York gewoond en in Wenen gewoond, en in Parijs, in Berlijn en Brussel. En had boeken gepubliceerd en voor toneel geschreven, films gemaakt, ruikhoord gekraakt. Dus hoe bedoel je gewoon mens? En ja, helaas hebben we dat gesprek nooit afgemaakt, de autobiografie is nooit gekomen... En, en ik heb me er tien jaar afgevraagd wat hij hiermee bedoelde met een gewoon mens zijn. En uiteindelijk waar ik op uit ben gekomen, ik denk dat hij het kosmologisch bedoelde. En Germen die had het vaak over de shamanen, de mystici, de priesters, de filosofen van vroeger. En dan voelde hij zich verbonden mee. Of ze nou uit de middeleeuwen kwamen, of uit de Chinezen, of de Egyptische oudheid. Hij las over hun werken, over hun levens... En in zijn ogen, hij ontdekte dat, die, dat dat ook maar gewoon mensen waren, zoals wij. Die probeerden te overleven, geluk, vrijheid en antwoorden te vinden in een vreemde en gevaarlijke en soms magische wereld. En dat wat wij mystieke kennis noemen, is ook maar opgeschreven door hele gewone mensen lang geleden, die heel lang naar de sterren tuurden. Want zo zijn we allemaal maar gewone mensen, hoe ongewoon we ook leven. Dank jullie wel. En uh, proost op dit ongewone, gewone mens. En uh, mijn zoon, Germans kleinzoon, die wil geloof ik ook iets kort zeggen, toch? Wil je dat niet? Weet je het zeker? Nee? Hoeft niet. <laughs> Mijn naam is Marco de Goede, ik ben de voorzitter van het bestuur van Stichting Ruighoort. Um, en ik zal namens, eigenlijk, ja, waarom we hier staan, een dorp wat er gewoon niet zou zijn geweest zonder Gerben wat zeggen. Um, want Gerben is een van mijn inspiratoren geweest om door te gaan met waar hij en zijn vriendje Hans ooit mee zijn begonnen en vele anderen van jullie namelijk een droom maken. In 73 begon dat met het kraken van ruigoort. en zo'n um, dus beetje eind van vorige eeuw leek het allemaal over te zijn. En toen waren er toch een aantal mensen, waaronder Gerben, die als grote inspirator telkens maar mensen bleef motiveren. Ga door, geef niet op, er is een mogelijkheid. En het is zo gebeurd, het werd gelegaliseerd. En toen een aantal jaren geleden weer de industrie oprukte heb ik een aantal gesprekken met Gerber gevoerd en ook zei, ja, maar ga er door. Er komt op een of andere manier wel een oplossing. En toen we vorige maand in december het contract tekenen, wilde ik ook heel trots naar Gerber rennen van, we hebben hem. Uh, en ik zou deze week met Ginny gaan. nou, het heeft niet zo ver voelen komen, maar ik denk dat hij het al een beetje gevoeld had dat waar hij voor gevochten heeft al die jaren... Daar leven wij nu in. En ik ja, wat kan je mooier in je leven bereiken dan dat. Dat je een droom hebt. Dat je daarvoor gaat met allemaal lieve, mooie mensen. Ook met de nodige ruzies en strijd, ongetwijfeld. Maar altijd wist Gerben in alle onredelijke redelijkheid de verbinding weer te zoeken. En hij was daarin op een rare manier ook een soort leermeester. Telkens als ik als bestuurder toekom. Ja, wat moeten we nou? Ik zei, hij, ja maar eigenlijk op zijn accent, ah joh, dat weet je al. He? Je moet niet zelf van nadenken. Intuïtief weet je wat er is. En ik denk dat we dat allemaal wel voelen. Het is alleen zaak dat we steeds aan anderen blijven uitleggen wat dat dan is, waar we allemaal in geloven. Want we weten het allemaal al. Alleen in die buitenwereld niet. En daar was Gerben ook heel goed als communicator, anderen vertellen waarom die droom zo belangrijk is. En we hebben menig ambtenaar verbaasd die hier bijvoorbeeld weer eens een feest wilden verbieden... of een festival, want er zouden hier genotsmiddelen gebruikt worden. Uh, en welk boek baseer je dat dan op? Ja, dan is zo'n boek uit je bol, uit 1994. Uh, daar staat dat en dat in. Dus dan zeg je, joh, die woont hier, die man. En dat was voor heel veel mensen al een soort... oh, maar jullie snappen dus waar je het over hebt. Ja, wij snappen waar we het over hebben... want de mensen hebben het ongeveer uitgevonden. Dus voor heel veel mensen was hij degene die uiteindelijk steeds dat puzzelstukje wist te leggen... waardoor het goed kwam. Um, dus Gerben, dank je wel namens iedereen die nu in jouw droom woont. Gaan we het daarmee opgeven omdat Gerben is overleden? Nee, we gaan daar ja, juist mee door. Ruigoed bestaat nu net 50 jaar. We hebben een contract getekend, wordt juist 75 jaar... maar we gaan voor 100 of lange jaar. We willen ook in... Ja, want het is Gerbens droom, dus daar gaan we mee door. Ja. En ik wil dan ook voorstellen in zijn genagedachtenis... een van de panden, als natuurlijk zijn familie dat goed vindt... op te dragen aan Gerben. En net zoals we het Heinde Haanhuis hebben... straks ook het Gerben-Hellinga huis of het Gerben-Hellinga pad... of iets hebben wat tastbaar is, of de sloot. GELACH um... Om niet te vergeten dat al die mensen die zo belangrijk voor ons zijn, echt fysiek onderdeel zijn van Ruigoord. Dus Gerben, um, ik ga je missen op hem, maar ook niet, want elke keer dat ik hier ben, zal ik nog aan je denken. Gerben, namens iedereen, dank je wel voor je strijd. Dank je wel voor het volhouden en voor in de juiste momenten zo eigenwijs te zijn en precies het pad te kiezen waar we heen moesten. Alleen jij kon dat. Dank je wel. Esther Apitulé en Hans Tagelet. En dan gaan we nu naar Aya Wauwerk. Als Mohammed niet naar de berg kan. Daar ga je Aya. Ja, lieve mensen. Een grote vriend is heen gegaan. Bij de kraak van Ruigoord wandelde ik met een klein groepje lastige Zwanenburgers... vanuit Zwanenburg naar Ruigoord. Ik kende het dorp, had het in zijn aftakeling diverse malen bezocht... had de huizen gezien die al gesloopt waren... inclusief de toch hele mooie school die hier achter de kerk was gebouwd eens. En de reden om hier naartoe te lopen was niet zozeer de kraak als wel het feit dat er twee auteurs betrokken waren. Iedereen kent de namen Hans Plomp, Gerben Hellinga. Zij hebben het dorp gemaakt tot een uniek cultureel kraakgebeuren. Walden in Dachtig bijna. Um, ja, op een hele eigen wijze en eigenlijk nog mooier dan Walden in mijn opinie. Um, Heel uniek is dat het niet alleen beeldende kunst was. Hassan was hier al actief. Natuurlijk, Hans Gritter maakte schilderijen. Maar hun beide namen maakten dat het landelijk nieuws werd. En dat was niet zomaar wat. Hans, en zowel Hans had het uh, Amsterdamse dodeboekje inmiddels al op zijn naam staan. En Gerben was natuurlijk heel bekend vanwege onder andere dat schitterende toneelstuk Ajax-Vaienoord waarbij er tribunes op het podium stonden... en een aantal acteurs, zoals Jules Hamel, de broer van Niels Hamel... die hier later ook kwam wonen, uh, allerlei stukken opvoerde. Niet te vergeten Wim van der Grijn, de toenmalige echtgenoot van Lila... die naast me zit. Heel vreemd hoe al die toevallige contacten leiden tot vriendschappen. Want in die tijd, ik was twintig of 21 waren auteurs, schrijvers van dat niveau eigenlijk onbenaderbaar. Later bleek dat al die jongens en meisjes elkaar kenden... en uiteindelijk vervagen dan dat op, dat, ja, laat zeggen, de, de, het imago van die mensen. Want ze worden vrienden. Voor ik het wist leerde ik Simon Finkenoog kennen. Johnny van Doorn en andere grootheden binnen het Nederlandse culturele gebeuren. Iets wat ik nooit had kunnen dromen... Om mensen van dat niveau ooit te ontmoeten. Ik tekende eens een. Uh, ik had een, in de kerk of in de schuur een expo met uh, de XXX-files. Inhakend op de bekende X-files natuurlijk. Een schaduwarchief neergezet. En ik had diverse mensen van hier gevraagd of ik een schaduw mocht tekenen. Dus ook Gerben. Ik had een lamp aan het plafond hangen. Ik, hij kon op zijn knieën zitten, ik tekende de schaduw na en gaf ze een pen in de rechterhand met de vraag, schrijf daar iets op. Gerben begon een soort van hele vreemde tekens neer te zetten en vertelde mij toen dat hij als kind al een fantasiealfabet had ontworpen. Met andere woorden, niemand kon lezen wat daar stond, maar hij kon dat geheimzinnige, dat geheimschrift... Uh, ...lezen en, en daar kon hij mee werken. Dus uiteindelijk ga je realiseren dat zijn hele leven doorweven was van literatuur, van taal. Natuurlijk ook het beroemde orakelboek, al diverse malen aangehaald hier, was een vorm van taal... ...op een hele bijzondere manier, namelijk het toeval van een paar muntjes die bepalen dat de pagina X, Y of Z werd opengeslagen... en dat aan de hand van, daarvan uitspraken gedaan konden worden. Ook weer taal, orakeltaal, maar het werkte. Hij, eh, Rudolf Stokvis vertelde mij eens dat hij Gerben al vanaf zijn jeugd kende. Dat is ook de reden geweest waarom uiteindelijk Rudolf en Margaret hier kwamen te wonen want dat waren vrienden van Gerben. Een verhaal wat weinig weten, maar wat allemaal een rol speelde. Um, er is geen enkele reis die ik heb meegemaakt... vanaf de terugkeer in 1983 uit India... zonder dat Gerben de I Ching raadpleegde bij Rudolf. Toen we naar Moskou gingen, eerst de I Ching werpen... op welke dagen gaan we? Hetzelfde gold voor de reis naar Polen, Italië... Portugal, Scandinavië en noem maar op, echt te veel om op te noemen. Wat een reizen waren dat, maar altijd met Gerben erbij betrokken van wanneer gaan jullie weg? Nou, die dag is toch mooier dan wat jullie eerst gedacht hadden. Dus ga twee dagen later dan gepland, want dat is, en dat gebeurde dus ook. Het heeft ertoe geresulteerd dat alle reizen zo uniek zijn verloop en zo bijzonder werden. Dus dat was een onvergetelijk aspect, was dat talige. We waren in Polen en natuurlijk hadden we daar ook de straatuniversiteit... zoals we dat ook bij Scheltema deden. En ook daar was Gerben deel van uh, het voordracht over de Tao of over wat dan ook. Dat gebeurde ook in Portugal. We waren natuurlijk ook samen in Christiania, Denemarken... Eh, misschien wel de grootste vrije culturele ruimte van West-Europa... die hier al naartoe waren gekomen. We waren uitgenodigd in 2008 en schreven daar in samenspraak... met een groepje Deense kunstenaars en schrijvers. Een manifest heeft uiteindelijk toch weer geleid... tot het in 2023 uitgegeven um, declaration concerning the... Universal Value of Free Cultural Spaces... die ook aan de burgemeester van Amsterdam is uitgereikt. Gerben heeft uh, op heel veel diverse wijze... vorm en inhoud gegeven aan het begrip taal. Hij was bijvoorbeeld degene die tijdens het woord in Ruigoort... vaak afsloot naar een introductie van Hans en of Yvonne... Uh, met een bloemlezing waarin hij, en dat was natuurlijk ook weer fascinerend... zijn favoriete dichters ten gehore bracht. Hij schreef, en ik ben pas later gaan kijken... naar de zogenaamde thrillers. Want we kwamen vaak samen hier op de volle maansavonden. Dus niet zoals nu, het weekend van de volle maan. Nee, echt tijdens volle maan. Of het nou maandag was, of vrijdag, of donderdag. Wij kwamen hier allemaal bij elkaar, in de bus... Dus ja, helaas, dankzij of vanwege toch een stukje, moet ik het zeggen, commercialisering. is het nu alleen nog maar in de weekenden voor of na volle maan. Ik hoop dat we teruggaan naar in die zin goede oude tijd. om elkaar op juist die magische avond van volle maan tegen te komen. He, um, kleine verschuivingen hebben plaatsgevonden. kunnen ook weer gerepareerd worden misschien in de verdere toekomst. Um, dus ik ben, Ger, ben ook heel dankbaar voor alle gesprekken. Um, met name ook, want hij, hij had thrillers geschreven. Dat is een van de moeilijkste genres in de literatuur. Want waar gaat het om bij een thriller? Om de ontknoping. De plot. Het einde van het boek. En daar was hij dus echt meesterlijk in, in mijn opinie. Ik heb ook het gevoel... Want, uh, ook het laatste boek wat hij heeft geschreven over het doodgaan. Ik heb dat nog niet gelezen. Maar ik ga ervan uit dat daar ook een stukje ontknoping zichtbaar wordt. Dus ik, zijn hele leven was literair gebaseerd. Was eigenlijk een boekwerk op zich. Dus ik wil Gerben heel hartelijk danken. En ik wil toch nog even... Eindigen met een opmerking van Ovidius, niets blijft en niets vergaat. Dank jullie wel. Als je Gerben hoort, hoor je Hans. Als je Hans hoort, hoor je Gerben. Een soort uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, de pen, die missen we wel hoor. Die pen van Gerben en Hans. Het is ongelooflijk krachtig middel geweest. Ik ga uh, twee gedichten van Hans voorlezen. Eentje waarvan ik het vermoeden heb... Dat het nu een beetje gaande is hierboven of zo. Ik denk dat, uh, ja. Het heet Vriendschap. Soms loop ik s'nachts langs het huis van een vriend. Draai ik voor zijn dichte deur. Snakkend naar een glimp van leven. In de stille slaapwereld, zo weerloos ligt hij. Daar nu. Buiten bewustzijn, stil ga ik zijn dromen binnen, zacht kus ik zijn rimpels, dierbare medespeler in het theater van dit leven, ooit zullen we ontslapen, niet meer ontwaken hier, maar daar waar alleen vrienden zijn, nooit meer hoeven slapen. En uh, dit gedicht heeft uh, Hans echt uh, specifiek voor uh, Gerben geschreven. Het heet Een nieuw gebed voor Gerben Hellinga. Grote bom die in de hemel is en op aarde en in de wateren van de zee. Voor u knielen wij, o bom, om u te danken dat gij niet gevallen zijt. Dat Gij ons zondaars la leven laat. Aan U, goederen, tierenheid, danken wij onze veiligheid. Onder U alziend oogt groeien onze kinderen op, grote bom, heerser, over leven en dood. Balans van de angst, wij loven U en schenken U onze levens. En een derde van ons inkomen. Waarachter? Gij zijt de God aller mensen. Het vlees geworden woord. Het licht der wereld. De volkeren der aarde sidderen voor u. Gij smelt de ganse mensheid samen. Opdat zij vrezen met grote vrezen. Grote bom die in de hemel is en op aarde... En in de wateren van de zee mogen ook onze kinderen voor u nederknielen. Opdat uw toren niet over ons ontbranden. En u is de verlossing tot in de eeuwigheid. Amen. En Ginny... Uh, Hallo. Um, ik, ja, ik, eigenlijk sta ik hier nog steeds uh, dankzij Gerben. Dat zal ik zo uitleggen. En uh, dat realiseerde ik me laatst opeens. En toen dacht ik van, ik heb dat ook opgeschreven um, een tijd geleden. Dus dat wil ik hier voortdragen. Dan moet ik wel mijn bril opzetten. We we waren op reis. We waren in uh, India, Goa. Het was de reis uh, van de luchtbus. China was bereikt en verder gingen de plannen niet. Het reizen in de blauwe reus leek voorbij. Deze plek hier, in India, wordt de nieuwe basis. Dit zal een plek worden waar we vaker terugkomen. Verschillende mensen uit de groep hebben inmiddels een huisje gehuurd in de buurt of op het strand. En ook mijn moeder en Rudolf zoeken een wat solidere plek. Maar ik ga weer terug. Vier maanden geleden is het alweer dat ik hier naartoe ben gekomen. En over twee dagen vlieg ik weer naar Nederland. Naar mijn andere leven. Naar het laatste staartje van mijn lagere school. Rudolf brengt me. En Theo en Gerben zijn mee omdat zij vanuit Bombay verder zullen reizen. Als we in de avond, vlak voor het slapen gaan, een beetje bij elkaar zitten op het uitgestrekte scheepsdek, horen we geluid bij de voorkant van het schip vandaan komen. Hierna gebeurt alles in een flits. Ik sta op van het plekje waar we zitten en loop naar de reling om te kijken waar het rumoer vandaan komt. Plotseling komt er vanuit het duister een kolossale boeg van een houten vissersboot op me af. Aan boord bij het licht van een vlakkerende olielamp zie ik nog net het geschrokken gezicht van een Indiase jongen. Op hetzelfde moment word ik hard aan mijn middel naar achteren getrokken en op de grond gekwakt. Gerbe roept iets, maar ik kan hem niet verstaan. Trillend hangt hij over mij heen. En van onder zijn armen kan ik nog net zien hoe de reling waar ik net heb gestaan. in één keer compleet is weggeslagen door de houten boek van de vissersboot waar we tegenaan rammen. Het geluid van scheurend ijzer en brekend hout vult de warme avondlucht. Een fractie van een seconde lijmen mijn ogen zich vast in die van de geschrokken vissersjongen waarna het beeld weer oplost, deinend op de zwarte golven in de nacht. Gerben vraagt of ik oké okay ben en begint zich kwaad te maken dat zoiets heeft kunnen gebeuren. Hij zit zo hoog in zijn energie en is zo vol van wat er gebeurd is, dat het mij de schrik juist wegneemt, waardoor ik me pas veel later realiseer dat Gerben daar op die boot in die nacht mijn leven heeft gered. Waarvoor nog steeds mijn dank. Lieve Gerben, mijn oudste vriend. Oh, wat? Wat is niet goed? Oh. Oh. mijn oudste vriend. Ik leerde je kennen in 1964, toen ik 18 was en jij 27. Door jou leerde ik mijn favoriete orakel, de I Ching, gebruiken. Je leerde mij die niet alleen te lezen, maar die te begrijpen en te duiden. De leven met wat zich aandient. Nu is jouw reis voltooid. 28 jaren, 88 jaren vol stappen, vragen, keuzes. Maar jouw richting blijft in alles wat je hebt aangeraakt, in alles wat je hebt doorgegeven. Gerben, vriend, reiziger, leraar, je bent niet verdwenen, je bent veranderd. We waren lotgenoten op Raughoord en bleven vrienden door dik en dun. Dankjewel voor dit leven samen en zoals de I Ching had zegt, alles beweegt, niets gaat verloren. We zijn bijna aan het einde van de ceremonie. Het woord is zo duidelijk aan Ginny. En na Ginnys woorden luisteren we nog naar wat muziek en dan kunnen we proosten op Gerbens leven. Um, er staan glazen op de bar. Het is net iets te druk voor mensen om rond te gaan. En daar staat de glaas voor u klaar. En als dat een beetje vlot gebeurt, dan kunnen we straks op het juiste moment samen nog even het glas heffen. Um, er gaan straks stoelen aan de kant. En wordt uh, Gerben naar buiten gedragen door de familie. En naar de rouwauto toe. Um, Maarten en Lee laten vervolgens... Um, bij de dingplaats, en waar dat is, dat zult u wel merken, want daar gaat de stoet heen. Uh, een grote ballon op. En daar zwaaien we gerben af. En daarna is in de kerk een heel lekker hapje en een drankje. En dan zijn jullie zeer welkom om hier nog even te vertoeven. En dat de eerste uur is het anas, uh, en daarna mag je het zelf afrekenen. Dan is er nu nog één muziekje en dan krijgen we Genie. TV Come shining through someone like you. Bring it all worthwhile. Someone like you. Make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching. In Bedankt dat jullie hier allemaal zijn toen ik Gerben ontmoette, was ik 23, een piepkuiken en hij in mijn ogen een aantrekkelijke en zeer interessante man van 40. Dat is nu 47 jaar geleden. We leerden elkaar kennen bij onze gemeenschappelijke vriend Han Boering tijdens een maandelijke I Ching bijeenkomst. Ik was vereerd dat ik daar als jonge astroloog bij mocht zijn tussen mensen die ik bewonderde. Ik was diep onder de indruk van Gerben. Ik vond hem meteen bijzonder en heel knap, maar dacht dat hij mij niet eens zag. Later bleek dat hij mij, met behulp van de I Ching, al sinds die tijd in gedachten had. Gerben was voortdurend verbonden met een groter geheel. Dat bracht hem inspiratie en maakte hem tot een briljant kunstenaar met een compassievol hart. Maar hij stond daardoor ook wijd open voor het lijden van de mensheid. Dat maakte hem soms boos, maar ook verdrietig. Hij was zo iemand die huilde voor de televisie als er iets naars in de wereld gebeurde. Hij was een getalenteerd en veelzijdig mens. Een begenadigd verteller en pionier op vele gebieden. Alles wat hij maakte en schreef had een non-conformistische vorm... en dat gold ook, ook voor zijn bereisde leven en zijn leven in Ruigoord. Er is meer genoeg over hem te vinden op Google, dus daar ga ik niet over door. <lacht> uh, vooral niet verwisselen met zijn neef. <lacht> maar bovenal was hij een spiritueel mens. Zijn grote liefde was een van de oudste boeken van de wereld, de I Ching... Het Chinese wijsheidsboek, dat hem hielp zichzelf en het leven te begrijpen en wat ook van groot belang is geweest voor de strategie voor het behoud van ruigord. Hij sprak daar niet altijd gemakkelijk over in de gewone wereld. Bang om verkeerd begrepen te worden en weg te worden gezet als zweverig. Ik herkende gelukkig die wereld wel. Pas later, toen hij mij aan iemand voorstelde als astrologe, en diegene zei... Goh, ik had je toch wat intelligenter ingeschat. Begreep ik hoe moedig het voor hem was om daar trouw aan te blijven... en zijn autobiografische boek Wintervlinder over zijn spirituele ervaringen te schrijven en uit te geven. Negen jaar na onze eerste ontmoeting vroeg hij mij volkomen onverwacht ten huwelijk... Hij had lang verwacht gewacht, omdat Ching hem steeds zei dat het moment nog niet daar was. In de periode die daaraan vooraf ging, voelde ik mij op een onverklaarbare manier naar Ruigoort getrokken. Ik vertelde iedereen dat ik daar ging wonen, terwijl ik er nog nooit geweest was. Toen ik dit Gerben vertelde nadat hij mij uitnodigde om eens bij hem te komen kijken, schrok hij van mijn antwoord. Tijdens het landjuweel van 1987 logeerde ik bij hem. Ik merkte hoe vanzelfsprekend het voelde om voor hem te willen zorgen. Nog voordat er sprake was van enige verliefdheid. Later, dat weekend, vroeg hij mij ten huwelijk. Ik viel bijna van mijn stoel en vroeg... Uh, ja, ik vind wel dapper van je, maar vind je het goed als ik hierover nadenk? <laughs> Een week later wist ik tot in het diepste van mijn ziel dat het goed zou zijn... Ik trok bij hem in zonder dat we ooit gedate of zelfs maar geflirt hadden. In de loop van de tijd werd ik wel heel verliefd op hem. Want het bleek een fantastische man te zijn en ook nog verschrikkelijk knap. Drie maanden later, op de ochtend van zijn vijftigste verjaardag, wist ik dat ik in verwachting was van Tigo. Deze magische werkelijkheid hield niet op. Een voorbeeld... Toen ik 17 was, was ik weggelopen van huis vanwege een te strenge vader. Ik woonde samen met een blonde jonge man en wij hadden weinig geld. Ik ben er niet trots op, maar vanwege dat geldgebrek stalen wij af en toe eten. Tot er op televisie een, een film verscheen genaamd Liefde en Lange Vingers, met exact mijn verhaal. Een Indisch meisje wat weggelopen was van huis vanwege de strenge vader... die samenwoonde met een blonde jongeman, gespeeld door Maarten Spanjer. En die dingen stalen. Omdat er maar twee netten waren in die tijd... had minstens de helft van Nederland die film gezien. En werden we in de gaten gehouden. <lacht> we zijn er dan ook tot mijn grote opluchting mee gestopt. Jaren later liepen Gerben en ik eens door Rotterdam en zei hij... Kijk, daar heb ik nog eens gefilmd. Welke film dan? Liefde en lange vingers. Ik viel weer zo ongeveer om. Hij was degene die mij weer op het rechte pad had gekregen. En daar zit Fransje, productieassistenten, locatiemanager. Ja, die was er ook al bij toen. Ja. Um, het Taoïsme, de grondslag van de I Ching, onderscheidt drie lagen. materiële... Een emotionele en een spirituele laag. Op praktisch niveau was hij niet altijd even sterk, hoewel hij veel voor elkaar kreeg. Maar ik vond het fijn om de details voor hem te mogen regelen. Vooral in de spirituele laag vonden wij elkaar. Dat maakte het leven op alle niveaus lichter en zachter. We zijn lang gelukkig geweest zonder ruzie... Toen we uit Ruigoord moesten vertrekken, is Gerben twee jaar lang depressief geweest. Ik voelde de grond onder mijn voeten verdwijnen. Hij was altijd mijn rots geweest. Later bleek die depressie, de voorbode van Parkinson, de ziekte die hem langzaam zou beperken. Hij bleef moedig, zolang hij kon. Toen het niet meer ging, koos hij in 2023 zelf voor een warm en liefdevol verzorgingstehuis in Bergen... Hij kreeg daar een zorg die ik nooit zal vergeten. Dankjewel, Edith en Floor. Jullie zitten ergens. Jullie zijn geweldig! Ja. Ja. Ja. Ja. Naast alles wat hij deed, werkte Gerbe meer dan twintig jaar aan de Thebaanse kalender. Een onderzoek naar de graden van de dierenriem. De dierenriem bestaat uit 360 graden en elke graad, of tijdveld zoals hij het zelf benoemde, heeft een eigen energie. Als je geboren bent met de zon in zo'n tijdveld, betekent dat de betekenis van dat tijdveld. Een thema is in je leven. Later ontdekte hij dat iemand die stierf in een bepaalde graad, dat dat een samenvatting van zijn of haar leven is. Toen ik hoorde dat hij op sterven lag, heb ik meteen de Thebaanse kalender opengeslagen. De enige graad die volgens zijn eigen systeem bij hem paste, wat mij betrof, zou vier dagen, later, vier dagen later zijn, op zaterdag. De andere graden pasten gewoon niet bij hem. Ik sliep al vier nachten naast hem toen hij vroeg in de ochtend van zaterdag ophield met ademen. Hij stierf precies in de graad die zijn leven samenvatte dat gaf mij diepe troost. Ik lees nu voor wat hij er zelf over schreef... terwijl hij dus niet wist dat het over hemzelf zou gaan. Het tijdveld heet de geleerde, de filosoof... de wijze man, de alchemist, de shaman. Je ziet een plaatje van een man, een magister met een geopend boek. Hij zal geleerd zijn. Het werk van de geleerde staat in dienst van het welzijn van de mensheid en vooruitgang van de cultuur. Hij is ontwapenend en zachtmoedig... en zoekt naar mogelijkheden... om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. Zijn geest is heel diep. Hij kan op mensen een onuitwisbare indruk maken. Hij is in staat zich te verplaatsen... in de kennis van andere culturen en andere tijden... die hij in aangepaste vorm weer tot leven brengt. De geleerde is een echt boekenmens. Zijn natuurlijke uitdrukkingsvorm... ...middel is het geschreven woord. In zekere zin werkt hij aan een magnum opus, een levenswerk. We treffen hem dan ook, behalve in het laboratorium en de studeerkamer... ...vaak aan in de literatuur en de journalistiek, de boekhandel en bibliotheken. Hij beheerst vaak meerdere talen en leest teksten in het origineel. De veelzijdige geleerde is niet geïnteresseerd in publieke kennis. De resultaten van zijn werk vormen zijn beloning... Als kunstenaar werkt hij voor fijnproefers. Zijn enorme doorzettingsvermogen wordt aanvankelijk vaak niet gezien... omdat het verborgen gaat achter een verlegen glimlach en een zachte stem. Hij spreekt in afgewogen woorden en maakt mooie zinnen. Op het lage niveau zien we hier het verlies van kennis. Zijn neiging tot een solitair bestaan kan problemen veroorzaken. Het komt ook voor dat hij zichzelf niet begrijpt... Van me, misschien vanwege zijn complexe kosmi aard, kosmische aard en topt met depressies. Op het gemiddelde niveau is de geleerde anders dan zijn achtergrond of zijn omgeving. Hij denkt logisch en rationeel, maar bewust of onbewust heeft hij ook contact met een hogere werkelijkheid. Hij heeft een grote aanleg voor het doen van diepgaand onderzoek, waaraan hij de hoogste eisen stelt maar ook als hij geen geleerde of intellectueel is, zal zijn interesse een grote actieradius hebben. Op het hoge niveau steekt hij met zijn ideeën, werk of levenswijze ver boven zijn omgeving uit. In wezen staat alles wat hij doet in dienst van verandering en vernieuwing. Hij kan dan ook een nieuw lichter zijn wiens ideeën aanvankelijk op weerstand tuiten. In optimale omstandigheden is de geleerde menslievend, kritisch en eerlijk. Zonder morele vooroordelen, intellectueel nieuwsgierig en belezen. Toegewijd aan de kunst, aan zaken van de geest en een positief leven. Ja, Gerben was in zekere zin deze geleerde. Hij was zacht, eerlijk, diepdenkend, wars van uiterlijk vertoon. Hij koos zijn woorden zorgvuldig. Zijn geest was scherp, zijn hart groot. Zijn diepe gedachten mis ik elke dag. Zijn gedachten en onze gesprekken die mij hielpen te begrijpen waar het allemaal om draaide. In zijn laatste boek over de dood schreef hij... hij was niet bang om te sterven. En daarom deed hij ook het onderzoek naar de dood en schreef daar een boek over. Het onkenbare geeft ons de maximale ruimte om te denken wat we willen. Alles is waar. Wie zegt dat niets waar is, heeft ook gelijk. Maar ook die gedachte is onzin... Het heeft geen zin om ons te verdiepen in het leven na de dood. We kunnen beter zoeken naar de betekenis van het leven voor de dood. Dank je wel, lieve Gerben, voor het magische leven dat je mogelijk maakte. Voor je vertrouwen, je aanmoediging en je liefde. En niet te vergeten voor ruigord. Natuurlijk hadden wij onze ups en downs, maar de downs kan ik me nu echt niet meer herinneren. Ik heb me onder jouw vleugels en in de bedding van Ruigort mogen ontwikkelen tot iemand met zelfvertrouwen. Door je steun, bewondering en aanmoediging. Bijna nooit had je kritiek op mij. Je gaf vooral positieve feedback, zoals je dat ook gaf aan je vele I Ching cliënten en studenten. Die het vertrouwen gaf te doen wat ze moesten doen. Je bent de liefde van mijn leven. Ik ben blij dat je nu echt vrij bent, maar ik mis je wel verschrikkelijk. Like you're gonna die because you're gonna I hate to be the bearer of bad news but you're gonna die maybe not today or even next year but before you know it you'll be saying is this all there was what was all the fuss why did I bother now Maybe you won't suffer Maybe it's quick But you'll have time to think Why did I waste it? Why didn't I taste it? You'll have time Cause you're Gonna die Yes, it's gonna happen Because it's happened to a lot of people I know My mother, my father, my loves The president, the kings, and the pope, they all had hope. And they muttered just before they went, maybe I won't go. Live life like you're gonna die, because you are. Maybe you won't suffer, maybe it's quick. But you'll have time to think, why did I waste it? Why didn't I taste it? Gonna you're gonna die. You're gonna die. I tell you, who else left us? Passed on, gone to heaven, no longer will us. Johnny Cash. Dead. JFK, that guy in the stones. Dead. Lou Gehrig, Einstein, and Joey Ramone. Joey Ramone. Have I convinced you? Do you read my lips? This may come as news, but it's time. You're gonna die, you're gonna die, by the time you hear this, I may well be dead, and you, my friend, might be next, huh? We're all gonna die, yeah, oh, maybe you won't suffer, and maybe it's quick, but you'll have time to think, why did I waste it?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 You'll have time to, to think iedereen een glas? Bijna. Dan... dan gaan we nu proosten jongens. Gerben! Dankjewel! Goed, het idee is dat we dan nu een haag gaan vormen binnen en buiten. Waardoor en waarlangs Gerben gedragen wordt. Een haag. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mensen te leven. vraag niet elke dag van je kracht te bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet hem een neef en doet hem een vriend? En wie weet, hoe of dat nou mijn buurman weer wint? En wat heeft het fatsoen voor, voor geschreven? Mensen te leven.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 De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koel: Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te win. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En wordt werd genegeerd als je het anders zou doen, alsof je iets ernst had misdreven.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 Maar wees op je vierkante meter een arts, wat je zoekt kan geen ander je geven. Oké, voor Gabi. Uitbuiven, uitbuiven. Komt goed Ernie. Ja, het is een koud hoor, dus dat zo Ja, maar het zonnetje gaat het de dorp uit. Ja. Gisteravond was het heel mooi mistig hier. Het oh ja, dat moet wel. Magisch land. Prachtig is het al hè met mist. Ja. Dan is het hier helemaal magisch. Ja. Oh, ja, ik is... kan me, me dat helemaal voorstellen. Park is ja, ja. ja. Eerlijk bekend dat ik het alleen op de foto heb gezien. Ja. Nee, maar <laughs> ik zat gewoon binnen. Ja. Oh, kijk, ik zie het oh. allemaal. Oh. Ja! Wat gaat hij daar in de lucht in? Ja. Bijna. Wauw. Hij is nog niet los. Hij is nog dan niet gaat los. veel sneller. Nee. Ja. Ja. Hij, is is los. hij is nog niet los. Hij is nog niet los. Ja maar wat is de I Ching teken? Wat betekent dat? Er is een kenner van de I Ching onder ons. Nou, de vraag is van de van de van de dicht dicht ja, niet de... Ik denk dat dat gewoon zeker betekent oh. oh oh golden oh, oh. <tijds> <tijds> <tijds> Wel leuk dat oh oh oh oh Ching. oh oh oh een oh Oh man, dit is zo. So wil Ja, ik wil ik wel, wil ik niet. Ja, nou ja. Nee. Ja, was zo lief. een prachtige stille tocht Ik toch? iets van de we, weet jij dat? Jij bent juist, dat je dus transvriendelijk. Wat zijn welke tekens hingen er aan de ballon? Weet ik niet. Wat zijn zoveel tekens? Ik weet niet wat er aan hingen. Ja, dat, ja, dat weet jullie wel, denk ik. Ja, vast. Hm. Ja. Ja, Def plassen. Ja, met Ja, ik zie ja, ja, nog daar. Ja. Uh, ik ben een met Ik loop met je mee. Ik ja. Dag Dat Ik een een je Ik je mee. Dat is gauw. Ja. ik heb morgen een. Ik Dat weet ik niet. heb ik een, uh, ja, hey Jenny, wat hangt er aan de ballon? Een I Ja, Ja, gewoon uh, het I Ching teken wat op het I Ching, de I Ching boeken staat. Het algemene. algemene I Ching teken. Maarten heeft dat gemaakt. Ja, uh, ik kwam er ook echter bij mijn naslag. Mee. Dit is eigenlijk de I. De, de Ching is een ander, is een ander karakter. Ja. Het zijn eigenlijk twee karakters. Maar deze wordt dan gebruikt als symbool. Terwijl het eigenlijk alleen maar de I is. Oké. Okay. Okay. Maar hij is mooi. Ik ben een zo. Samoa, Dig it, dig it, ha. Dig it, dig it, it, ha. Dig it, dig it, ha. Dig it, dig it, ha. it, dig it, ha.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 Zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, song, song, song, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, song, zing, zing, zing, zing, zing, you zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, zing, song, zing, zing, zing, zing, zing, zing, Le beau c'est ça mmm sang sang sang sang sang sang take it to c'est beau c'est ma sang sang ta sang sang sang take it to c'est beau c'est ça mmm sang sang sang sang take it to c'est beau c'est ma sang sang ta take it to take it